Zes uur. NTO Radio 1, Ledwiger Hammer. Goedenavond. Er zit leven in onze democratie. Want er zijn heel veel mensen en groepen mensen die een eigen partij beginnen. Maar er zijn inmiddels zoveel partijen. dat her en der geklaagd wordt over versplintering van het politieke landschap. En kan het zijn? dat dat overaanbod juist de behoefte om te gaan stemmen doet afnemen. We hebben het er zo over. In WNL Opiniemakers het de debat op rechts op NPO Radio 1... met onder andere Opiniemaker Esther Voet. En dan beleven we de tweede helft, we zijn om half zes begonnen. Uh, nu eerst het nieuws van zes uur. Met Lot Lewin.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 Volgens politiek verslaggever Xander van der Wulp is deze affaire pijnlijk voor de partij. Forum doet natuurlijk maar mee in één gemeente... en Ramon Tarsing was een belangrijke en zeker geprofileerde kandidaat. Zijn theorieën over ras, seksuele geaardheid en intelligentie... bezorgde de partij nu al enkele keren flinke kritiek. En andere partijen noemden Forum racistisch. Baudet sprak dat de afgelopen weken fel tegen... Het vertrek van de Amsterdamse nummer 2 past in die lijn... al wil Boudin vandaag zelf niet reageren. D66 krijgt vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart... de nodige kritiek te verwerken. Het afschaffen van het raadgevend referendum is zo'n punt. Politiek verslaggever Hans Andringa hoorde op het congres van D66 in Rotterdam... dat Alexander Pechtold een paar zaken recht wilde zetten. Om te beginnen zei Alexander Pechtold dat hij vindt... dat hij de situatie rond oud-minister Halber Zeilstra en zijn leugen over de dacha van Vladimir Poetin... afhankelijk fout had ingeschat. Instinctief schoot ik in de verdediging. Als tweede punt benoemde Pechtold dat D66 niet tegen het referendum is... maar tegen het raadgevend referendum. Jullie, wij en ik zijn voorstander van het echte referendum. Het correctieve referendum. En voor dat referendum blijven wij ons inzetten. Landelijk en lokaal blijft D66 zich verzetten tegen het populisme. Het gedachtegoed van de rechtsradicalen... dat woekert maar voort. Het tast het weefsel van onze samenleving aan. Het vreet aan het onderling vertrouwen en geloof in vooruitgang. En met gebogen hoofd wachten tot discriminatie en het geschreeuw overwaaien... is een teken van zwakte, van een gebrek aan moed. We zijn niet tegen Wilders. We zijn niet tegen Baudet. Wij zijn voor beschaving. En die was er eerder dan bij de heren. En tot slot, zoals het hoort op een verkiezingscongres... had Pechtold een hart onder de riem voor alle hardwerkende lokale d ers Jullie zullen nog vaak te horen krijgen, wat levert dat nou op die kabinetsdeelname. Nou, dat kan ik je vertellen. Een kabinet dat het onderwijs het beste bedeelt. Dat nieuwkomers vanaf dag één taal leert. Een kabinet dat hervormt om mensen weer kans te geven... op een vaste baan en een goed pensioen. Dat is wat we de kiezer gaan vertellen. Jullie voorop en ik doe mee. De grote grazers in het natuurgebied de Oostvaardersplassen worden tot zeker eind deze maand bijgevoerd. Tot nu toe hadden de provincie en staatsbosbeheer het alleen over extra voer voor de dieren tijdens de huidige vorstperiode. Het bijvoeren voor langere perioden is volgens deskundigen nodig, omdat de spijsvertering van de dieren de afgelopen dagen uit de winterstand is gehaald.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 Een historisch besluit in het voetbal. De internationale spelregelcommissie heeft de videoscheidsrechter in de spelregels opgenomen. Daardoor mogen bonden en competities het systeem altijd gebruiken. Volgens FIFA-voorzitter Infantino maakt de videoscheidsrechter het spel eerlijker. Ook worden er minder overtredingen gemaakt. In Italy we had 124 yellow cards less en 30 red cards less also because of VAR Want the players they know wat whatever they do you know somebody Big Brother is impact. Tot vandaag moesten bonden om toestemming vragen voor het gebruiken van een videoscheidsrechter. Als het aan de spelregelcommissie ligt, beperkt de videoscheidsrechter zich tot beslissingen over doelpunten, rode kaarten en strafschoppen. In het hele land gingen mensen vandaag naar buiten... om te genieten van het winterweer. In Amsterdam kon geschaatst worden op de grachten. En in Monnikerdam trok het ijszeilen veel bekijks. Verslaggever Ewout de Bruin zeilde mee. Een belletje voor de schaatsenrijders, Als het uh, heel glad ijs is, dan horen ze je niet aankomen. En dan doe je even heen en weer en dan, uh, dan horen ze je aankomen. Hoe hard gaan we nu? Oh, ik denk rond de 30, 35, 40... Niet harder, hoor. Het is meest harder dan het, uh, het lijkt. Zo. Dan zijn we weer. Nou, we staan hier bij een van die ijszeilboten. Noem, noem je dat zo? Ijszeilbot? Ja, ijszeilboten? ja. Oud-Hollandse ijszeilboten. Ja, Jacques Loos, u uh, bent hier in uh, Monnickendam al de hele dag aan het uh, ijszeilen op ja. de Gauwzee. Ja. Ja. Hoe is dat? Ja, fantastisch. Het ken kent niet mooier. Het komt niet zo vaak voor, dus dat, uh, dat is wel lekker. Ja, het was zeven jaar geleden dat de Gauwzee voor het laatst was dichtgevoren en de ijszeilers daar terecht konden. Inmiddels wordt vanwege de dooi in meerdere plaatsen in het land opgeroepen om niet meer het ijs op te gaan. Zo gebruikt de politie in het centrum van Utrecht megafoons om mensen te waarschuwen. In Amsterdam zijn al meerdere mensen door het ijs gezakt en ook daar wordt opgeroepen om naar de kant te gaan. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht kan er lichte regen of ijsregen vallen. In het noorden kan het lokaal licht even sneeuwen. En daardoor kan het glad zijn. Het vriest vannacht tussen de 0 en de min 5 graden. Morgen een matige zuidoostenwind, soms zon en 3 tot 9 graden. En waar staat het vast op de weg? Helene de Geest. 73 van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Kuik, eh, Kuik en Nijmegen-Dukenburg, 6 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Er ligt namelijk een bumper op de weg. Vraag een vielenrijder wat DAB is en je hoort. DAB Plus. Oh ja, ja, dat is uh, dat je wielen niet blokkeren als je hard moet remmen.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 Discussie rond de uitbreiding van Schiphol is bijna net zo oud als de luchthaven zelf. Omwonenden die klagen over geluidszinder. Na protestacties en inspraakavonden in Sparendam volgt de belofte... vliegtuigen zullen het dorp voortaan ontzien. Of toch niet. Herrie om Schiphol. Vanavond in andere tijden. Tien voor half tien. NPO 2. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. University of Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Deel 2, we zijn om half 6 begonnen. We gaan door tot half 7 en dan ruimbaan voor het voetbal. Uh, u kunt meedoen met uh, discussies aan tafel. Um, Gebruik ervoor de hashtag WNL. Of uh, plaats een bericht via de NPO Radio 1 app. En er is iets leuks gebeurd in de tussentijd tijdens het nieuws. Want we zijn gestegen. En het was een idee van u, een van de gasten hier aan tafel. Elske Doets, zakenvrouw van het jaar. Vergaderen hebben we allemaal. Er is net overeengekomen, dat waren we allemaal met elkaar eens. Vergaderen doen we veel te veel en veel te lang in het land. En ook nog zittend, en dat is ook niet goed. We moeten staan. Nou, we hebben uw advies direct maar eventjes opgevolgd. Dat kan in deze ja. prachtig fraaie. Nieuwe studio en we goed. gaan staand het vervolg van het debat doen. Met u en met u, Jan Dirk van der Borg. U bent de fractievoorzitter van het CDA in Apeldoorn. U staat helemaal in campagne denk ik ook. Hè? Ja, zeker. <laughs> zeker. Het, het, Na dat snel 21 maart. U hebt een baan en daarnaast dus nog uh, lokaal politicus zijn. Ja. We hadden het net even heel kort over uw vrouw, maar ziet u ook elkaar nog? Ja hoor, heel vaak. Oh. Dat kan ja, het is een kwestie, kwestie van goed afspreken. En, een, uh, en ja, ik ben regelmatig weg, absoluut. Ja. Uh, maar als je het goed afspreken is het goed te doen. En een kwestie van keuzes maken. Daar ging het net al over. Opiniemaker, Esther Voet. Mensen oh. moeten gewoon keuzes maken. is niemand anders verantwoordelijk voor. Alleen jezelf. Jij gaat over je eigen agenda. nou We gaan het nu hebben over die gemeenteraadsverkiezingen van u. Die gemeenteraadsverkiezingen van ons allemaal. Um, uh, u, u staat trouwens nog niet op de lijst van genomineerden... van beste raadslid van Nederland. Dat is nee. een verkiezing van, van WNL, van... Uh, de Volkskrant van campagnebureau BKB. Ik zag u er nog niet tussen staan. Nee, dat klopt. U mag me opgeven. Je moet er voor opgegeven worden. Hè. Dat is blijkbaar niet gebeurd. Maar door ah, niemand hè, in nee. uw gemeente Apeldoorn? Nee, dat klopt. dat klopt. Dat komt ook omdat we echt volledig bezig zijn met de campagne. <gacht> ja. De kiezen te vertellen waar we voor staan. Ja. Wat maakt een raadslid wat u betreft een goed raadslid? Ja, een eh, raad heeft twee taken. Hè. Je moet het college controleren. Nou, dat, dat zien burgers over het algemeen niet zo. Uh, en een burger moet volksvertegenwoordiger zijn. Dus luisteren naar datgene wat er leeft. Uh, uh, lokaal vooral. Uh, en dat vertalen richting het, het, het, het stadhuis. Wat leeft er op dit moment in Apeldoorn? Er oh, zijn verschillende kwesties. Uh, duurzaamheid is een thema. En dan vooral de vraag van wil je dat oplossen met het plaatsen van windmolens. Belangrijk thema. Uh, en wilt u dat oplossen met windmolens? Nee, wat ons betreft niet. Wat ons betreft niet. Er zijn talloze andere innovatieve technieken waarmee je die energieneutraliteit, hè, want dat is waar het over gaat, kunt bereiken. En wij willen graag uh, met iedereen daarmee aan de slag. Met iedereen? Ja, want dat moet je samen doen. Samen met bewoners. Hè? Onze woningvoorraad moet verduurzaamd worden. Met bedrijven. 70% van, de, van het energieverbruik in Apeldoorn komt van bedrijven. Dus daarmee moet je aan de slag. Samen met, met, ja, met bedrijven, met bewoners. Als gemeente moet je het goede voorbeeld geven. Uh, en daarmee gaan we aan de slag. Maar en, en het goede voorbeeld is dus niet windmolens plaatsen. Nee, wat ons betreft niet. Dat doe je overigens niet als overheid. Windmolens worden ook geplaatst door het bedrijfsleven. Als overheid... Eh, eh, regel je alleen de locaties daarvoor. Eh, wat ons betreft doen we dat niet. Eh, dat heeft puur te maken met de locatie van Apeldoorn. De windluwe we. ja, eh, plaatsen windmolens windmolens ergens anders. Dan zijn ze veel efficiënter. Um, overigens, ik zei net, beste raadslid van Nederland... dat is een verkiezing die uh, overigens... zijn uh, bekroning vindt op 20 maart. Dus een dag voor uh, de gemeenteraadsverkiezingen zelf. Speciale uitzending van WNL Haagse Lobby, gepresenteerd door Martijn de Greven. Gewoon s'avonds te volgen dus op deze zender NPO Radio 1. Food. Er is een discussie gaande in het land en die, die gaat uh, hierover. Is het zo dat of, uh, mensen als Alexander Pechton, want die hoorden we net... Hè? mensen als Sibran Buma, mensen als Klaas Dijkhoff... te veel um, in beeld verschijnen als het gaat om die lokale verkiezingen? De landelijke politici zijn te veel in beeld, vindt u dat ook? Dat vind ik. Ik heb die. Ik heb de blamerende debat. Dat de blamerend debat gezien in, uh, in de Bali. Blamerend? Nou ja, bij blamage vond ja? ik het. Ik vond het echt schandalig. Ik vond het ook heel goedkoop en laag. En je zag dat daar landelijke politici ontzettend hun best deden... om elkaar de loef af te steken. Terwijl er eigenlijk uh, gewoon vrij weinig... de mensen op je, wie je zou willen stemmen, die waren er niet. Die zag je niet. Dus ja, je, je zit gewoon naar een, naar een soort gedegradeerd Tweede kamerdebat te kijken. U woont in Amsterdam. Ik woon in Ging Amsterdam. Ging het over uw gemeente? De onderwerpen op zich wel. Maar je merkte dat er een enorme landelijke, landelijke agenda achter zat... Daarbij komt, uh, wat, je ook, wat ook zo grappig is om te zien... in Amsterdam is er een coalitie waar de SP en de VVD samenwerken. Bijzonder. En je zag dus nu ook dat ze in... Uh, de VVD was er niet. Uh, de Klaas Dijkhoff was carnaval aan het vieren. Ik denk dat hij de verstandigste beslissing ja. heeft genomen van allemaal. Maar dat, uh, uh, dat de uh, SP uh, ook echt aanschrukten tegen de, de gemeentelijke problemen met de VVD. Met de VVD-standpunten, wat op zich best wel bijzonder is. Ik ken Amsterdam als een plek waar goede politici zitten. Waarom laat je die dan niet aan het woord? Die weten, hebben veel meer verstand met wat er lokaal speelt. U, u knikt al, Jan Dirk van den Borg. Merkt u, is dat in, Wordt op dit moment ook Apeldoorn, ik weet het niet hoor... bevolkt door landelijke politici? Nee. Of houdt u ze keurig buiten? buiten de poort. Nou, ik zal ze niet buiten de poort houden, maar ik ben het erg eens. Ja? Je moet er echt voor zorgen dat gemeenteraadsverkiezingen niet gekaapt worden door, ja. uh, door de landelijke media. Ik vind het enorm van belang om lokaal uit te leggen waar we voor staan. En natuurlijk, ik, heb een land, ik ben lid van een landelijke partij. Uh, ik denk ook in de geest van onze landelijke partij, dus mensen mogen daar ook op vertrouwen. Ja. Uh, maar debatten moeten gaan over datgene wat er lokaal speelt. Het is niet voor niets zo dat ons lokale verkiezingssysteem voor het CDA Apeldoorn dichtbij is. Dat zegt ook iets over dat we dichtbij mensen willen staan en dat we het willen hebben over onderwerpen die bij mensen spelen. Ja, dichtbij. Dat is wow. waar het over gaat. Wat mooi gevonden. Dankjewel. Ja, dat vind ik ja. echt. Elske Doets, dichtbij. Want dat zegt wel iets. Hè? Wat zegt dat u, dichtbij? Waar, wat voor gevoel roept dat bij u op? Want tegenwoordig gaat het zo vaak over gevoel. Ja, dat, dat, dat, dat komt ook heel erg in mijn boek voor. Dat ik natuurlijk ook alles uit gevoel doe. Ja. Maar ja dichtbij, ik denk dat het voor iedereen... vandaag de dag in de ingewikkelde wereld waarin wij nu leven... Uh, een overzichtelijkheid kan bieden... En ik denk dat dat ook voor werkende mensen... Uh, grote organisaties wordt je ook niet blij van... want het is niet meer duidelijk waar, waar het naartoe gaat. Dus het is denk ik heel krachtig als je als lokale politicus... ook duidelijk kan zeggen waar je naartoe wilt. En dan wil ik wel reageren op dat duurzaamheid. Want ik begreep dat heel Nederland is bezig op lokaal niveau... om de meest duurzame gemeente te worden... Is dat dan ook niet een, een, een soort stokpaardje aan het worden? Moet je niet beter een beetje gaan focussen op onderwijs of gezondheid? Wat meer dingen zijn die mensen... Uh, echt iets zeggen, ik bedoel... Ja, duurzaamheid, wat zegt zo'n windmolen hè, nou precies? Ja, ik bedoel, het... er gaan vissen van dood, heb ik begrepen. Ja, dat klopt, dat klopt. Nou, ik, ik, ik ben het ook met u eens. We zijn het veel met elkaar eens. Dat is, dat is Helemaal mooi niet erg hoor. Uh, ik ben het echt met u eens, want ook die thema's raken mensen. Dus je moet, je moet daar absoluut mee aan de slag. In ons verkiezingsprogramma gaan we daar, gaan we daar ook uitgebreid op in... op die beide thema's. En toch is ook, als het gaat over het energie-neutraal worden... is het zo dat we daar een opdracht hebben. Uh, de verduurzaming van de aarde, daar moeten we allemaal wat mee. En de, op gemeentelijk niveau kun je aan de slag met al die woningen die we hebben, om die, om die te verduurzamen. Dat is een belangrijke opdracht. Um, maar van wie is die opdracht dan? Nou, dat vind ik een intrinsieke opdracht uh, van mijzelf. Ja. En natuurlijk doe je dat samen met andere politici. Maar is ook Schip samen Schiphol met andere moet andere wel overreden. heel erg groeien. Dat, is, nou een ja, dat is een interessante contra. discussie. Want u, u, u vroeg ja. net wat zijn lokale thema's die spelen ja. in Apeldoorn. Uh, ook, ook de uitbreiding van vliegveld Lelystad is, is een item. Ja. Uh, uh, en alle routes die, uh, uh, die ook Apeldoorn en de prachtige Veluwe gaan raken. Want het CDA is daar Laten. op landelijk niveau wel voor. Ja, dat, dat klopt. En daar hebben we ook uitgebreid contact over gehad met onze landelijke fractie. Ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat het ook het CDA landelijk eerst moet wachten tot de herindeling van het luchtruim. Voordat... Uh, vliegveld open gaat. Maar luister Den Haag, CDA Den Haag, naar CDA Apeldoorn? Ja, ze luisteren zeker. Ik heb veel contact met ze. Uh, uh, alleen, zij, zij bewegen op een ander vlak. Ze hebben ook andere belangen te dienen. Uh, uh, ik heb het belang van Apeldoorn te dienen. Ja. En ik vind het mijn taak als volksvertegenwoordiger, die dichtbij heb je weer het woord, dichtbij uh, uh, mensen Mensenstaat, uh, om dat geluid ook te vertolken. En ik vind zeker een luisterend oor. Nou, het eerste resultaat is dat de opening van Lelystad een jaar is uitgesteld. Ja, komt dat onder andere uh, door uw lobby weg? Nou, ik denk dat dat. Ze, nou ja, goed. Ik, ja, nee, niet te bescheiden. Ik, mag nou ja, goed. Ik, ik, ik, ik denk zeker dat het geholpen heeft. Ik ben, ik ben daar stevig in geweest, ook richting onze Kamerfractie. En ik vind dat ik dat geluid namens Apeldoorn moet blijven vertolken. Ja. Uh, het, het gaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, dat weten we allemaal over lokale thema's. En daarom, en dat zijn jullie eigenlijk met elkaar eens, moeten de Haagse politici even een stapje opzij maken. Dat commentaar kwam deze week ook van historicus Geert en Waling. Luister maar. Het is heel kwalijk dat lokale verkiezingen worden gezien... als graadmeter voor de landelijke politiek. Omdat het eigenlijk over zoveel meer thema's gaat... die echt dicht bij de mensen thuis spelen. Maar ook omdat er andere partijen meedoen. Lokale partijen die helemaal niet in beeld zijn. Maar dat is wel 30% van de raadzetels in Nederland. Ja, Jan Dirk van der Borg, Hoe groot is de concurrentie van die lokale partijen in Apeldoorn? Uh, op dit moment zijn er, uh, uh, zijn er twee lokale partijen. Eén met vijf zetels en één met één zetel van de 39 in totaal. Valt nog mee? Valt uh, nog dus, mee. Ja, valt nog mee of valt tegen. Uh, uh, wij, uh, wij zijn ook een lokale partij, zeg ik dan. Uh, alleen zij zijn niet verbonden aan een landelijke partij... en zij missen die connecties met Den Haag. Want dat is een gemis? Ja, dat vind ik absoluut een gemis. Want het voorbeeld wat ik net gaf, is dat ik die connectie Zeker. met onze Kamerfractie heb en, en, en daar het gesprek aan aangaan. Dat vind ik absoluut een meerwaarde. En daarnaast uh, kun je met andere uh, raadsleiders uit andere steden uh, sparren over de gedachten van het CDA. Nou, dat vind ik absoluut een meerwaarde. Uh, Esther Voet, u kent die uitspraak ook. Um, in de Verenigde Staten, gevleugde uitspraak: All politics is local. Maar als maar één op de twee mensen nu nog de moeite neemt... Hè, vier jaar geleden 54% van de mensen ging stemmen... Uh -huh. om daadwerkelijk naar het stembureau te gaan... Ja. zijn die mensen zich daar dan niet van bewust... hoe belangrijk lokale verkiezingen, lokale politiek is? Ik denk het wel, en daarom vond ik het ook zo ontzettend belangrijk... dat debatten met de landelijke lijsttrekkers niet meer zouden plaatsvinden... maar dat je inderdaad de lokalen ook hoort. Ook omdat, uh, inderdaad, zoals in jouw geval... dat je afwijkt van het landelijke standpunt. Dus... Nogmaals, dat moet, dat moet duidelijker worden. Ik denk ook bijvoorbeeld dat daar in lokale media... een heel belangrijke rol kunnen spelen. Zoals een AT5 of een RTV Noord-Holland of TV Oost. Noem ze maar op. Ja. Jongens, organiseer die debatten. We hebben uh, allemaal uh, dat debat in de Bali... hebben we via livestream hebben we zitten bekijken. We zaten er allemaal van te smullen... als je een beetje sensationeel gericht bent. Dus die behoefte die, is er nog wel Die behoefte is het best, ja. En ik zit zelf ook binnen... Bij, uh, bij een glazen huis op het Heinekenplein in Amsterdam, de, een paar avonden voor de verkiezingen. Dan praat ik op uitnodiging van de VVD over een onderwerp dat voor ons heel belangrijk is in Amsterdam: veiligheid, hè, voor onze gemeenschap. Nou, ik hoop dat daar dus veel meer, uh, ja, ook de, de lokale partijen daar, of de lokale media daar. Wat uh, aan gaan doen zodat die boodschap ook overkomt bij de, bij de stemmers. Want hoe komt dat bij u over? Als ik het doe, het staat inderdaad maar 54% van de mensen. Ja. inderdaad, 2000, uh, wat was het, 14? de moeite heeft genomen om te gaan stemmen. Ja. Terwijl tegelijkertijd weten, mensen zijn echt wel begaan met de ander, zetten zich ook he, grootschalig in als vrijwilliger, bijvoorbeeld bij de voetbalvereniging enzovoort. Dus die omgeving die boeit ons wel. We zijn wel ja. betrokken. Nou, ik heb uh, ter voorbereiding van deze uitzending gesproken met een vriendin van mij. Ik woon in Bergen, Noord-Holland. Zij is daar lokaal, uh, politica. En uh, zij zei tegen mij, zij is ook uh, ondernemer geweest... Uh, dat, er, dat, dat het, er een enorme kramp is uh, tussen de burgers en uh, de politi uh, politici. Kramp? Kramp. Uh, dus, dus de communicatie is dramatisch, was haar, uh, was haar uh, antwoord op mijn vraag van... hoe is dat nu? En zij zegt dat komt gewoon omdat het veel te feodaal is ingericht. Er moet veel meer een gezamenlijkheid zijn tussen burgers en politici. En we zitten nu allemaal in structuurtjes, dat zie je ook in Den Haag. Ja, maar gezamenlijkheid... Allemaal ceremonieel. Wat, wat bedoelt u daar nou mee? Wat is gezamenlijkheid? Nou, meer dus echt gezamenlijk werken aan dingen... in plaats van dat je allemaal in de structuurtjes zit... die al een eeuwen ruim bestaan. Uh, ik denk dat er gewoon heel veel moet wijzigen. Ik ben zelf ook best wel geschrokken van die verzuiling... die ik nog in Den Haag aantrof toen ik daar een paar keer op bezoek mocht komen. Maar is die verzuiling er ook in Apeldoorn? Want we hebben het nu over lokale verkiezingen, Jan-Dirk uh. van den Borger. Het is te ouderwets ingericht? Dat deel ik niet. Uh, we hebben in Apeldoorn elf partijen. Uh, we zijn in Apeldoorn wel in staat geweest... om met elkaar politiek te bedrijven, debat aan te gaan... en ook in enige gezamenlijkheid uh, uh, uh, nou, het beleid in Apeldoorn vorm te geven. Een mooi voorbeeld is dat de laatste begroting in Apeldoorn unaniem is aangenomen. Nou, waar tref je dat nog aan in Nederland, zou ik zeggen? Maar dat komt ook omdat we samen die opdracht... Uh, hebben geformuleerd. Dat is zes jaar geleden gebeurd. Uh, Apeldoorn stond uh, dik in het rood financieel. En we hebben gezamenlijk gezegd we gaan het aanpakken. Dat is onze gezamenlijke opdracht. En nou, maar dat... gezamenlijk is dus niet alleen binnen de omgeving uh, van de raadzaal. dus ver daarbuiten. Ver daarbuiten. Nee, maar ja. dat, dat, dat betekent dus niet alleen de gemeenteraad, maar ook uh, uh, buiten de gemeenteraadzaal actief met burgers in gesprek dus te gaan. dat is wat ik bedoel met gezamenlijkheid. Maar dat, dat, wat daarin Heel erg belangrijk is, is dat je betrouwbaar bent. Uh, dat als, als je uh, als gemeenteraad aangesproken wordt... Uh, of, of je doet een belofte, dat je, dat je die ook nakomt. En dat je in gesprek gaat met mensen... en dat je antwoorden op vragen geeft... en mensen niet met een kluitje in het riet uh, gaat sturen. Dat is ontzettend belangrijk... Uh, maar dat is best wel lastig. Want je hebt, uh, ik heb te maken met 160.000 burgers. Nou, de, de mailen en nog wel eens wat. Of de bellen en nog wel eens wat. Maar ook als eens een boze telefoontjes. Ja, uiteraard. Terecht, door, maar dat, dat geeft niet. Want dat betekent dat mensen betrokken zijn. Uh, ja. en, en, en ga daar dan ook, ook echt mee aan de gang. Probeer te luisteren en probeer dat te vertalen. Dat is uiteindelijk waar het over gaat. Wees betrouwbaar, luister. En probeer de, vanuit daaruit het beleid vorm te geven. En natuurlijk neem ik mezelf daarin ook mee. Ik ben politicus, ik heb een standpunt, ik heb een overtuiging. Uh, en je probeert dat samen te brengen. En als je daar echt zuiver over met elkaar in gesprek gaat... dan zien mensen ook dat je, het, dat je het goed bedoelt. En dat je ook echt op zoek wilt gaan naar die oplossing. Ja, want er wordt heel vaak gepraat inderdaad... over de mondige burger die maar mondiger en mondiger... Lees, brutaler wordt. En die nou ja, ook raadsleden bedreigen. Dat is een van de redenen waarom steeds minder mensen daar ook voor voelen. Al helemaal ja, geen maar, wethouder dus... willen zijn... want dan ben je helemaal uh, de gebeten hond. Esther Voet, maar als ik u zo hoor... Jan Dirk van den Borg, en daar wil ik graag dat u daarop reageert... Esther van voet is, is voet, is het zo... Dat, dat, uh, dat je gewoon moet blijven communiceren... Dat dat mensen het echt wel snappen als het niet altijd uh, uitvalt zoals zij graag willen. Nou, het is inderdaad waar dat mensen steeds minder flexibiliteit hebben... om af en toe te, te moeten accepteren dat iets niet gaat zoals zij dat willen. Ja, ja. Ik denk dat je daarom ook bijvoorbeeld heel veel versnippering van die partijtjes allemaal ziet. Iedereen heeft op een gegeven moment zijn eigen stokpaardje. En richt daar maar een partij voor op. En eh, zo heb je op een gegeven moment 19 partijen ergens. En dan vraag ik me steeds af, hoe vorm je in vredesnaam een coalitie? Um, dus... Dat vind ik wel een belangrijk punt. Het is, blijft een afweging. Ik denk inderdaad wel dat wat je landelijk ook ziet... dat de kiezer heel erg het gevoel heeft dat hij niet serieus genomen wordt. Dat je daarin vooral in de lokale po po politiek veel meer aan kunt doen... door inderdaad, wat jullie zeggen, dicht bij, bij die burger te gaan staan. Heel belangrijk. En dat je echt als burger ook kan aankloppen. En ik wil nog even een land spreken. Want men heeft geen flauw idee hoe keihard gemeenteraadsleden werken. Dat is echt, dat is echt een hele, hele heftige dobber. Vooral als je daar een baan bij hebt. Dus nou, een dankbetuiging de, dat idealisme de vind ik fantastisch. Ja. Ja, want Dank. dat is het ook, idealisme, wat u ten diepste drijft? Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Anders moet je hier niet aan gaan, aan gaan beginnen. Ik heb inderdaad een baan, ik werk vier dagen in de week... en daarnaast doe ik het raadswerk. Nou, dat kost me een paar uur in de week. Ja, dat klopt. Ja, een paar uur? Hoeveel? Ja. Nou, minimaal twintig zo ja. Ah. Ja. Dan toch nog één ding eruit pikken zo op het, aan het eind van deze uitzending. Want u zei dat jij zijn gemeente met heel veel fracties. Nou, één vandaag ging bijvoorbeeld naar het Hoge Noorden. Delftcel 19 zetels te verdelen, 10 partijen. Harry Hauerzel, die stopt ermee. Hij is afgesplitst van de VVD, ging als zelfstandige fractie door... maar vindt het niet langer werkbaar. Al die partijen in zijn kleine gemeente. Ik zie een heel onrustige periode aankomen. Dat het niet meer over de zaak gaat... Maar vooral zo dat men in de aandacht komt, in de krant komt en op Facebook komt. Men denkt dat politiek is hard roepen, terwijl het gaat om besturen en het lezen van de stukken. Herkenbaar, Jan Dirk van den Borg? Dat, dat politiek gaat over, over het lezen van stukken. Ja, en en, en dat en mensen besturen. zo denken, dat politici ook denken van nou, ik, ik roep maar wat. Nee, dat herken ik niet. Oké. Okay. Nee, is dit een probleem, nee. versplintering van de politiek? Nou, in Apeldoorn zijn we van 12 naar 11 partijen gegaan. Oh, dus, uh, het kan op de goede kant op gaan. Oh, kijk, ja, ik, ik wil er het volgende het over zeggen. Nee, het is <totstuken> allemaal gewild. Ja, ik wil er het volgende over zeggen. De andere kant is ook niet goed. Uh, namelijk dat één partij de meerderheid heeft. Uh, uh, uh, hoe meer partijen je hebt, hoe, hoe beter de macht, uh, in de positieve zin, uh, verdeeld wordt. Het, het corrigeert. Uh, het zorgt ervoor dat je uiteindelijk tot een uitgebalanceerd standpunt komt. Dus de, dat is de andere kant van de zaak. Het kan niet zo zijn dat als je 39 zetels hebt, dat je ook 39, 39 partijen hebt. Dan wordt het inderdaad onbestuurbaar. En dat is serieus een probleem. Daar moeten we niet naartoe. Elske uh, Doets, uh, inderdaad, uh, als, uh, als je 39 zetels hebt in, in, in uh, 15, 16 fracties. Uh, iedereen dus misschien ook wel opkomt primair voor zijn eigen belang. Wat is daar dan precies het probleem van? Je zou kunnen zeggen, ja, dat is democratie in optima vorm. Nou ja, wat je net hoorde van die meneer Del Delcel dat ze bezig zijn met hun eigen PR. En dat is denk ik ook hetgeen hè, wat, wat, wat je nu ziet... dat Den Haag ook allemaal bezig zijn om hun eigen PR te bedrijven... in de lokale politiek. Wat wel grappig is, mijn bedrijf zit in Hierugwaard, of Oplezes. Gaan we weer. En ja. de waarnemend burgemeester Bert Blazen heeft een boek geschreven... en die zegt, de traditionele politiek is failliet. Het is tijd om meer macht over te dragen aan de samenleving. Nou, Heel actueel, denk ik. Ja, heel actueel. En meer macht aan de samenleving. dus op, nou ja, Bijvoorbeeld ja. ook gewoon ja, aan nu hoor. Jan Dirk van der Boch, je bent politicus. Maar u bent ook weer gewoon samenleving. Dus zo is het uiteindelijk ook de ja, laatste keer. klinkt bijna als een CDA-standpunt. Ja. Uh, het draait uiteindelijk om de samenleving. Daar doe je het voor. Maar de, de politiek is failliet. Dat zou je toch niet willen zeggen, Esther Voort? Nee, ik vind het een beetje... Kijk, uiteindelijk zijn het wel de politici. En de mensen die daar gaan zitten en verantwoordelijkheid willen nemen. Die het moeten doen. En uh, je kunt uh, allerlei macht uit handen geven aan de samenleving. En dan komen we misschien ook wel weer op, op het woord referendum. Maar uiteindelijk zijn het uh, uh, mensen die zich goed ingelezen hebben. Hè? Je hebt het net over het lezen van de stukken enzovoort. Die moeten uiteindelijk de beslissing kunnen nemen. En... Uh, die mensen zijn goud waard. Precies. En we hadden er eentje vanavond aan tafel. Jan Dirk van der Borg. En we stonden vanavond aan tafel. Dat is heel positief bevonden. Ook door Christian Langeberg. Goed zo, zegt hij via de NPO Radio 1-app. Zouden ze op elk kantoor moeten doen. Actief aan het werk. Ik dank u allemaal. En zo dadelijk dus het nieuws. Gelezen door... Juri Stubinitsky. NPO Radio 1. Het is voorbij met de ijspret in veel plaatsen. Onder meer in Utrecht en Amsterdam wordt mensen afgeraden... nog het ijs op te gaan, want het ijs smelt... en daardoor is het gevaarlijk geworden. In meerdere plaatsen zijn ook mensen door het ijs gezakt. In Zaandam moest een jongen voor controle naar het ziekenhuis. In het DNA-onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen... heeft tot nu toe een derde van de opgeroepen Limburgse mannen... wangslijm afgestaan. Het zijn er ruim 6700. De elfjarige Nicky Verstappen werd twintig jaar geleden... doodgevonden op de Heide. In Tolen, Zeeland, is een Fransman van 27 opgepakt na een wilde achtervolging. Hij race de weg bij een politiecontrole, botste tegen een paal... verloor een van zijn wielen en wist de politie zelfs even af te schudden. Hij werd uiteindelijk in de buurt van een tankstation opgepakt. Een incident zojuist bij het Witte Huis in Washington, D.C. Bij een hek zou een man zichzelf hebben neergeschoten. Volgens de Secret Service zijn er verder geen gewonden. De president is niet in de buurt, hij is niet in Washington. Hij zit in Florida. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht kan er lichte regen of ijsregen vallen. In het noorden mogelijk wat sneeuw. De temperatuur ligt vannacht tussen de 0 en min 5 graden. Het kan dus ook glad worden. Morgen gaat het weer dooien. Overdag droog, af en toe zon en 3 tot 9 graden. NOS, NOS, NOS Radio 1 Langs de lijn met Robert Meder Goedenavond, dit is het begin van een 4,5 uur durende uitzending van Langs de Lijn. Daarin medaillekansen bij de WK Indoor Atlantiek en misschien wel goud bij de WK Baanwielrennen. En daarnaast vier wedstrijden in de Eredivisie. Vanaf kwart voor negen, NAC tegen Feyenoord en Herenveen tegen Willem II. En zojuist begonnen Excelsior AZ en de koploper PSV speelt thuis tegen FC Utrecht. En daar beginnen we ook, Rachna Niemeijer, bij PSV FC Utrecht. Een paar minuutjes onderweg, PSV uh, op kampioenskoers. Ja, misschien wel hè. de koploper, de trotse koploper van de Eredivisie... zou voor de 24e keer de titel kunnen pakken. 0-0 staat het tegen FC Utrecht. Mooie ontmoeting tussen de nummer 1 en de nummer 4. Die uh, komt dus uit de Domstad, en een schotje van Klieg. ...over het doel heen van Jeroen Zoetma. Het heeft met name even stilgelegen zojuist vanwege een blessure... ...bij Rico Strieder die weer is opgestaan en even aan de kant verzorgd werd. Had even last van de enkel, maar het is weer 11 tegen 11 in Eindhoven. En we spelen weer mooie vuurwerkshow voorafgaand aan dit duel. Ze kunnen hier ook allerlei fratsen uithalen met de lampen. Die kunnen knipperen, die kunnen aan, die kunnen uit. Dus de entree was ja, kampioenswaardig zou je kunnen zeggen. En het is Van der Marel die mag gaan gooien. Het lijkt erop alsof Utrecht... Gewoon, zeg maar, gewoon. 4-4-2 speelt Emmanuelsson in het elftal voor Dessers. Dat klinkt wat behoudender. Maar Sander van der Streek staat nu eigenlijk voorin. En Emanuelson op het middenveld. Die had ook als linker verdediger kunnen spelen. Maar het lijkt erop alsof hij op het middenveld speelt. Bij de ploeg van Jean-Paul de Jong. Die de bal heeft met Levin Op de kop van het Utrechtse strafschopgebied is het Willem Jansen. Ja, er zit vertrouwen in bij Utrecht. Vorige week na een moeizaam eerste helft gewonnen van Twente. Sowieso de laatste vier uitduwels gewonnen door Utrecht. Maar voor de de rest maar één keer gewonnen hier in de geschiedenis. Dat moet een keertje anders tegen PSV. Dat natuurlijk Lozano nog mist. Tweede van drie duels. Schorsing vanwege die slaande beweging. Die die laatste maakte. We zien Per man die onder meer scoorde tegen Feyenoord in de Kuip. In de basis staan. Nou, dat geeft PSV natuurlijk ook vertrouwen. Die overwinning van vorige week in Rotterdam. De bal is bij Jeroen Zoet. Trapt hem de helft op van Utrecht. Waar wordt opgevangen door Willem Jansen. Althans, de bal gaat over Jansen heen en via Lewin. Nou, de doelman van uh, Utrecht. 35 keer gepasseerd. Ja, natuurlijk veel meer tegengoals voor Utrecht. En veel minder doelpunten voorgemaakt. Maar het is wel een ploeg om rekening mee te houden. Want Utrecht is in vorm. En hij heeft ook de bal aan de rechterkant met uh, Yassine Ayoub. Hij er wel bij. Die andere potentiële Marokkaanse international. Labiat niet. De topscorer heeft nog altijd de last van de Lies. En ontbreekt vandaag 0-0. Het is nog een beetje zoeken in Eindhoven. Wel een vol stadion, weer. Ja. koud. Ja, ik heb de temperatuur er even bij gepakt. Het is bij jou min 0,1. Nou, zal ik daar wat over zeggen? Ik weet ja, dat tuurlijk. de spelers van uh, PSV goed zijn ingepeperd. Nou, klinkt dat misschien een beetje gek als je denkt aan sneeuw. Die zie ik hier niet. Maar de verzorger van PSV heeft een trucje al sinds jaren dag dat hij de voeten van de spelers uh, ja, bestrooit met peper. Oh. Dan de sokken eroverheen. Ja, ik kende dat ook niet. Nee. Maar dan schijn je de warmte toch allemaal wat beter vast te houden. Dus ik ben thuis ook, toen ik dat las meteen in de weer gegaan. Met zo'n uh, busje van de supermarkt om het allemaal uh, in te peperen. Nou, ik ben benieuwd. Ik hoor je ervaringen graag in de loop ja. van... Van de avond. Uh, ja, bij Chris Wobben bij Excelsior tegen AZ is het uh, plus 0,4. Dus uh, het voelt als lente, denk ik, Chris. Nou, het is plus 30 graden zelfs, want ik heb een hier boven me. Zo'n meter of vijf, denk ik. Dus we zitten hier behagelijk op de perstribune. 0-0 de stand in Kralingen na zes minuten spelen. Eén schot gezien van Reza Jaanbaks. Die speelt wat meer centraal. Ja, officieel volgens het wedstrijdformulier komt hij natuurlijk vanaf rechts. Waar die Iran hier zo'n sterk seizoen doormaakt. Net als heel AZ als nummer drie van de Eredivisie naar Kralingen gekomen. Waar het altijd wel moeite heeft met Excelsior. De laatste tien wedstrijden slechts twee keer gewonnen. En onder meer een beruchte nederlaag geleden op de laatste speeldag in 2007. Iedere keer weer als AZ. Nu dan een grote kans voor Hoed bij de eerste paal. Uitgespeelde aanval van Excelsior. Ik wilde zeggen, iedere keer als AZ naar Woudestein komt. Of het Van Dongen en Roos stadion. Dan wordt altijd wel gememoreerd aan die smadelijke nederlaag in 2007. Nu dan uh, de uitbraak. Via Jahan in Indraaiende voorzet naar Weghorst. Is het dan misschien niet? Driezie die kan controleren. Hij controleert zijn schot. Wordt gesmoord in tweede instantie. Til. Dan gaat de bal op de palen. Wordt hij weggewerkt zeg. Er gebeurt een hoop in de openingsfase in deze wedstrijd. Tussen twee ploegen die, hoe gek het ook klinkt, best gelijkwaardig aan elkaar zijn. Want Excelsior wist te winnen in Alkmaar. Vorig jaar werd het die 3-3. En ook nu alweer wat kans gezien. Even kwam AZ op nadat Messa namens Excelsior een grote mogelijkheid miste. En dat allemaal in de openingsfase van dit duel. 32 punten voor Excelsior... Ze beleven de beste seizoen, het beste seizoen sinds uh, eind jaren 70, begin jaren 80. Maar men wil heel graag naar de 34 punten. Die zijn heilig verklaard door Mitchell van der Gaag. Daarvoor heeft Excelsior R2 nodig. Het kan er misschien wel drie pakken thuis tegen AZ. Maar voorlopig staat het 0-0. Gaan we even bij Sebastian Timmerman kijken. Dat gaan we vaker doen vanavond bij de WK-baan. Zoals al vaker deze week. Je hebt een, een Nederlander in het oog, begrijp ik. Kira Lamberink is inderdaad de eerste van zes Nederlanders die vanavond in actie komen en op jacht gaan naar een medaille. Eentje daarvan is trouwens al, al zeker van de medaille, Annemiek van Vleuten. Want die staat in de finale individuele achtervolging. Dat wordt dus goud of zilver voor de wereldkampioenen tijdrijders. Kijken wat Lamberink ervan af gaat brengen op de 500 meter met staande start. Dus die fiets staat helemaal ingeklemd in dat startmechanisme. 3, 2, 1. De klok tikt weg. En daar moet Kira Lamberink, die al zilveren veroverde met de Sprint proberen om die zware versnelling op gang te krijgen. Dat ziet er goed uit. Vanmiddag in de kwalificatie kwam ze tot de zesde tijd. 33 seconden en 888 ste Ze is de derde van de acht die in de finale in actie komen. Dadelijk nog eens licht leeg. Ze hopen het nu in 19,2 seconden. En dat is de snelste tijd tot nu toe. Althans, de snelste opening. Maar ze is daarmee wel iets langzamer dan vanmiddag... toen ze zich dus kwalificeerde. Ze valt ook een beetje stil in die laatste ronde. 500 meter, alles geven... Wat je wil. Uitverkocht huis staat erachter in Apeldoorn. Maar ze zien Lambrink nu al tweede staan. 34 seconden en 179000 ste Daarmee is ze ook drie tienden langzamer dan vanmiddag in de kwalificatie. Schut zijn nee, is de Overijsselse Kira Lambrink daarmee niet tevreden. Krijgen nu een Oekraïnse in de baan. En daarna de Olympisch kampioene Keirin Elis Lichtlee. Die niet goed genoeg werd bevonden door de nieuwe bondscoach Bill Hoek. Om uit te komen op die Keirin of het individuele sprinttoernooi. Maar wel dit niet Olympisch. Nummer, de 500 meter mag gaan rijden. Ja, Dagna, volgens mij zit je naar een boeiende openingsfase te kijken. Ja, het is inderdaad boeiend. Nog wel 0-0, maar na negen minuten had dat anders kunnen zijn. Want Utrecht ja, opende het bal, zeg je dan wel eens... met een goede paas van Willem Jansen vanuit de as van het veld naar Kleiber. Ik kan het even zeggen, omdat Zoet de bal in de handen heeft in het psv strafschopgebied. Daar aan die rechterkant ging Kleiber toch al de man in vorm. Want die ook laatst zijn contract verlengde met een paar jaar. Trok de bal voor, beetje naar achteren. En daarvan de streek, meter of 7 voor het doel. En ja, de bal van de lijn afgehaald. Dat was een grote kans en even later een minuut daarna was het Arias die een schotkans kreeg na goed werk van De Jong bij PSV. Op links behield het overzicht en ja, veel ruimte voor Santiago Arias, de rechterverdediger van PSV. Maar die schoot de bal voorlangs bij de goal van Jensen. En dat geeft aan dat er voldoende is gebeurd in de openingsminuut. Als PSV de bal nu rondspeelt op de eigen helft met Schwab. Dan gaat het naar de linkerkant van het veld. Waar er wat ruimte ligt. Bij de verdediger Brunet. Brunet naar Isimad. Heeft de bal in de voeten. Kan hem eigenlijk niet kwijt. Zeven punten voorsprong voor PSV. Dat zouden dus tien kunnen worden op achtervolger Ajax. Dan geeft Ajax natuurlijk ook een mentale dreun weer. Het publiek ageert even omdat er een duur wordt uitgedeeld aan de aanvoerder van PSV. Dat is Van Ginkel. Die er ook vandaag weer bij is tot vorige week een paar weken afwezig. Krijgt een zetje van Willem Jansen. We zitten in de elfde minuut. Een kans aan beide kanten. Waarbij die van Utrecht nog wel een tikje groter was. Maar ja, Utrecht won in 1980. En twee jaar geleden nog één keer in de beker. Dat uh, ja, zal anders moeten. Het begin is in ieder geval goed geweest. Vrije trap van PSV. Uithaal van Van Ginkel vanaf de Bal blijft. Liggen. Het is 0-0 hier. Ja, Excelsior AZ. Chris, bij jou heb ik ook de indruk dat het uh, niet vervelend is. Nee, het is een levendige openingsfase. Een schot op de palen gezien van Til en een minuut daarvoor Messa Mooie Mooi uitgespeelde aanval van Excelsior. Met name goed werk van Ryan Koolwijk op de vierkante meter. Wat is die dan toch handig? speler van Excelsior. Nu is het AZ dat opnieuw naar voren te komen. Met Swenson aan de rechterkant van het veld. Meter of twee buiten het strafgebied. Hij legt terug naar Mitje. Mitje dan een gevaarlijke brede bal. Toch niet onderschept. AZ blijft in balbezit. En daar is weer je Handbaks op de as van het veld. Hij opent dan maar weer eens naar Svensson. Hij zet natuurlijk woensdag voor de zevende keer geplaatst voor de bekenfinale. Hier een paar kilometer verderop wordt die wedstrijd gespeeld over een week of zes. Maar nu richt het dus weer de pijlen op de competitie. Vijf punten is nog maar het gat richting Ajax en Excelsior. Dus ook prima rapportcijfers. Twee keer een lastige uiterstrijd op rij gewonnen. Vitesse en Herenveen werden knap verslagen. En in Excelsior, bij Excelsior groeit al het hele seizoen wat mooi. Mitchell van der Gaag, de trainer, is nog in gesprek met de clubleiding. Daarover wordt nog niet heel veel Losgelaten hier in Kralingen. Onder meer zou Van der Graag ook andere ambities hebben. Nu dan de hoekschop, komt voor. Er was niet regen gemist. misschien uit de riband. Idris Siné nee, Vaas van Excelsior. Dan uit de tweede lijn nog een schot van Svensson. Maar dat is een afzwaaien, gaat over de achterlijn. Het is 1 graden in Kralingen, 12e minuut en de stand bij Excelsior tegen AZ 0-0. Elis Lichtlee staat klaar, Sebastian. 25 graden hier in Apeldoorn de hele week al. Ideale temperatuur voor baanwielrennen in het Omnisportcentrum. Nog 17 seconden gaat Ligley van start op die 500 meter. De Olympisch kampioene Keirin van Rio de Janeiro daarna door een diep dal gegaan. Knieproblemen, relatieproblemen. Ze worstelt ook met haar gewicht om dat op goede orde te krijgen. Hugo Haak, de assistent van bondscoach Bill Hoek kijkt toe. Dat is degene Haak die Elis Ligley begeleidt. Ligley van start gegaan. Probeert nu gelijk die zware versnelling. 59-16 rijdt ze. Mee voor de kennis onder controle te krijgen en op gang te krijgen. Vandaag, eerder vandaag ging dat niet goed in de kwalificatie. Nu ziet het er beter uit. Eens even kijken of we dat ook gaan zien in de uh, tijd over de eerste 250 meter. Halverwege dus 19-2. Dat is inderdaad een tiende van een seconde sneller dan eerder vandaag in de kwalificatie. Ligley heeft wel de inhoud. Dat liet ze vandaag zien. 33,5 seconden toen in de kwalificatie werd ze vierde mee. Hier komt elens Ligley aan. Wordt het de snelste tijd tot nu toe? Ja, 33 seconden en 4. 484.000 sneller dan vanmiddag in de kwalificatie. Ze staat daarmee bovenaan met nog drie dames die uh, in de baan gaan komen. Het grote talent uit Duitsland, Pauline Sophie Grabosch, Mirjam Welte, vorig jaar tweede op het WK. En de regerend wereldkampioen Smeleva uit Rusland. Dus drie toppers komen nog. Maar hier valt wel wat van af hoor. Waar de schouders van Elis Lichley zichtbaar opgelucht. Want ook dit seizoen liep het allemaal niet lekker. De nieuwe bondscoach. Wil Hoek moest ze erg aan wennen. Hij stelde haar niet op voor de keirin. Ook niet voor het individuele sprinttoernooi. Ze mocht dan bij uw wijze van gratie mocht ze dit onderdeel rijden. De 500 meter niet olympisch. En staat dus met nog drie dames te gaan. In ieder geval bovenaan. Met die 33 seconden en 484 duizendsten. Say you will, say you won't. Make up your mind tonight. Say you do, say you don't. is dit zuur voor FC Utrecht. Na een kwartier komt PSV op 1-0. Oud-Utrechter Bart Ramselaar zal het doelpunt op zijn naam krijgen. Een aanval van PSV via de linkerkant van het veld. En dan wordt die bal van richting veranderd. En is David Jensen geklopt. Dat is een hele ongelukkige goal die Utrecht binnenkrijgt. Nadat de bal zojuist via Van de Maron nog op de paal ging. Begint bij een ingooi van Brenet. Goed gelopen door Ramselaar. Er wordt geappelleerd voor Hens. En dan gaat hij erin via de aanvoerder van Utrecht, denk ik. Willem Jansen via het bovenbeen. 1-0 PSV, maar oh, oh, oh, dat is niet... Wat we hier gezien hebben in de openingsminuten. Want Utrecht speelde heel goed voetbal. Werd de bal van de lijn afgehaald door Zoet. Daarna was het de paal die succesvol kwam voor Mark van der Marel. De, de linksback die mee naar voren was gegaan. Een goede Kleiber die steeds bij het gevaar betrokken was. En dan dit moment, ja, die ingooi snel genomen naar de lopende Ramselaar. De Amersfoorter. Twee seizoenen speelde die bij FC Utrecht tot 2016. En uitgerekend, hij maakt dus het doelpunt tegen zijn oude werkgever. Een Gelukkige tegen. Goal voor Utrecht. Maar ja, de wedstrijd is nog lang. We zitten pas in de 18e minuut. Maar de kampioen, de aanstaande kampioen, misschien wel de lijst aanvoerder van de eredivisie, staat op voorsprong. Pereiro gaat nu een mooi hakje maken op het middenveld. Meegegeven op links aan Bergwijn. Maar PSV komt er niet doorheen van de streek. Die ook heel veel goed werk verricht aan de rechterkant. Ontsnapt naar de achterlijn. Wacht. En wacht en wacht, dan wordt er verdedigd door Brunet. En daar is Izimat. Het gevaar is weg. PSV tegen FC Utrecht staat 1-0 in Eindhoven. Sebastiaan, Nelis hebben Wel of geen medaille? Dat is de grote ze heeft, vraag. Ze heeft sowieso medaille. Staan nog altijd bovenaan. Maar hier komt Mirjam En Die opende supergoed. En het volle rondje is ook goed. Waardoor Mirjam Welte naar 33 seconden en 150.000ste gaat. En daarmee bovenaan staat nu. Nog één dame komt dadelijk in actie. De Racine Schmilleva Welte. Lichtlee tweede, want Grabos, ook Duitsland, net als Welter... kwam ste tekort om de tijd van lichtlee te verbeteren. Lichtlee dus sowieso een medaille. Het wordt zilver of brons. Want nog één dame gaat komen zo dadelijk. De Russin, Daria Schmeleva, de wereldkampioene van vorig jaar. Goed. kom er zo weer bij je terug. Excelsior aan zet, Chris Wobbe. 0-0, maar het is een leuke wedstrijd met een hoop kansen over en weer. Excelsior probeert AZ ter helft van de middellijn op te vangen. En neemt maar voor lief dat de Alkmaarders er heel snel uitkomen als ze de bal weer snel veroveren. Aan de andere kant leverde deze tactiek Excelsior al een aantal prima mogelijkheden op. Zojuist was het Van Duinen die bij de eerste paal keurig werd bereikt. Hij schoot op Bizot. De afvallende bal was opnieuw voor Excelsior. Het schot van Mesoud werd door drie man geblokt van AZ. En daarna was AZ weer... Kansrijk met Idrissi en zojuist Ouwejan. We hebben een kopbal, een zwevende kopbal uh, gezien. Mooi uh, stijlvol gekopt door Wout Weghorst. Maar uh, de bal werd minstens zo stijlvol gepakt door Theo Zwarthoed. Dus wat dat betreft is er uh, genoeg te beleven in Kralingen. Is de stand nog wel 0-0. En dat allemaal in de 19 minuut. Met opnieuw AZ in de aanval. Gaat het naar Ouwejan, naar de linkerkant van het veld. Ouwejan komt graag naar binnen toe. Speelt nu dan terug. Doet hij dan uh, naar... Uh, Koopmeiners is dat. Koopmeiners is terug naar Ooyan. Even wordt er dan getemporiseerd bij AZ. En trekt Excelsior zich massaal terug. Wacht vooral af wat Alkmaar dus met die bal gaan doen. Nu wordt dan de opening gevonden bij Jahan Baks. Die, lever... oh, die neemt keurig aan meteen om voor te zijn. Voorzit is goed en die gaat al via Zwarthoed over de lijn. En dan slaat AZ toch toe via Zwarthoed. Wat ongelukkig die doelman die zojuist uh, zo mooi redde op die inzet van Wout Weghorst. Nu dan geklopt bij de eerste paal. De opening was prachtig. De aanname van Jahan Baks... Ook speelde in één beweging eigenlijk zijn directe tegenstander. Fortis uit, haalde de achterlijn. Wilde de bal voorgeven bij de tweede paal. Maar via het uitgestoken been van Zwarte Hoet ging de bal over de lijn. Aanzet Leidt hier in Rotterdam met 1-0. Nou, twee eigen doelpunten zo kort achter elkaar. Dat gebeurt niet veel. Sebastian, wordt het heel of wordt het goud? We gaan het weten over een aantal tellen. Want Daria Smeleva uit Moskou is in de baan... de wereldkampioen van vorig jaar... opent 44.000ste sneller dan Mirjam Welter... die dus bovenaan staat met 33 seconden en 150000 ste. Dus denk ik dat licht Lee genoegen moet gaan nemen met het brons. Maar dat zal toch aanvoelen als een bevrijding. Hier komt Smeleva. En de Russin wordt dit keer tweede na de wereldtitel van vorig jaar. Dit keer tweede, dus het goud... Het gaat naar Mirjam Welte En die valt trouwens haar Nederlandse coach Anner Miedema in de armen. Die is voor, de eerste keer, voor het eerste jaar coach in Duitsland. En boekt hier meteen succes. Goud Welten, Zilver Smeleva en het brons voor Elis Ligley. Die nu omhelst wordt door een van de medewerkers van de Nederlandse ploeg... in de box van Nederland op het middenterrein. Nogmaals gezegd, na de moeilijke periode in haar loopbaan... zal dit voor de Olympisch kampioene Keirin echt wel aanvoelen als een bevrijding. Deze bron de bronzen medaille in de hal waar zij in 2011 toekeek bij het vorige WK... en toen besloot, dit wil ik ook, baanwielrenner worden. Nou, ze heeft de Olympische titel al op zak van Rio. Nu pakt ze de bronzen medaille op de 500 meter. Na ruim vijf uur ploeteren over Toscaanse grindwegen... heeft Thies Benood de klassieker Bianchi gewonnen. De Belgen sprong in de finale weg... en kwamen ze eentje over de streep in het historische centrum van Siena. Joris... Van den Berg, daar gaan we zo mee praten. Want we gaan even naar achter. Ja, weer een doelpunt van PSV. staat al heel vroeg in dit duel 2-0. Het omhaal van de Jong. Die wordt geknuffeld door alles en iedereen van PSV. Die bal ja, zit er prachtig in. Het is eigenlijk niet eens een kans want hij staat vrij ver van het doel af Luc de Jong. Het nu in de dubbele cijfers. Het is een tiende doelpunt van het seizoen. Een aanval via de rechterkant van het veld met Arias. Nou dan de jongen. Ja, Het is een heerlijke dood die hij maakt. Hij blijft liggen op het gras. De handen de lucht in. Ja, want PSV slaat al heel snel een gat. Het is een hele, hele, hele goede goal van Luc de Jong. Die zichzelf dit seizoen weer bij elkaar heeft geraapt. En doeltreffend is. Wat betekent dit voor Utrecht als je al na 20 minuten zoiets op 2-0 achter staat in Eindhoven? Ja, dat gaat hij nooit meer doen. Het doet nee, één keer in zijn leven, denk ik. Op nee, deze en dan uh, laat ik dan ook nog even zeggen... ik denk dat dat eerste doelpunt uh, een eigen do doelpunt was. Ik zei Ramselaar ja. maar laten we houden op een, uh, een eigen goal. Inderdaad, die bal werd van dichtbij over de lijn gewerkt. Ja. nou ja. ja Blijft zuur voor Utrecht. Twee hele grote kansen. Maar nu gewoon met 2-0-8. Ja, het is een jaarlijks uitstapje naar Eindhoven over het algemeen. Met z'n allen op pad. Drie punten wegbrengen en weer naar huis. Ja. 23 e minuut hier. 2-0. Maar goed, het is nog niet voorbij. Het kan alle kanten op. Klopt. Ik zei het dus, ik praat over uh, Strade Bianchi over uh, Thies Benoti, die de klassieker heeft uh, gewonnen Joris van den Berg. Die heeft het allemaal gevolgd. Weer veilig terug. Fijn dat je weer veilig terug bent, uh, Joris. Vanuit Haaksbergen. Vanuit, vanuit Haaksbergen. Natuurlijk. De hele dag Pyongyang, Dat bedoel je. Ja, precies. Maar hij ja. werd ziek geworden woensdag. Nee. Zijn zijn zelf was niet. De verwarming deed niet. Herbert Beterschap. Nee, echt? Ja, ja, ja, ja. Nou, het scheelde wel. Dat was, was Siberisch. Ja, we hebben hier gehoord. Um, vanochtend uh, broek en helm van mijn nog zwart. Um, <laughs> ja. uh, maar, maar goed, dat is zo gebleven, geloof ik. Gestukt. Ik heb opgeschreven: <laughs> derry, drap, bagger, blubber, modder en drek. Ja. Dat zat er allemaal op zijn gezicht. Ja, was alle kleuren. Echt, het, was echt, nou, het was eigenlijk geen kleur meer. Ja. Eén crème-kleurige massa van. Fietsende mannen in Italië, prachtig om te zien. Maar normaal is deze race ook onbekend, natuurlijk. He? Nou, normaal ook ik je zeggen, het is het grind en stof. Ja. En als het dan een beetje regent en een heel klein beetje ijzelt en zo, dan krijg je dit. Dat, ja, het is niet zo gek dat er een, een Belg wint, want die zijn daar goed in, he? in veldrijden ook. Maar de was van hij. Van ook goed. Was hij de sterkste of was hij de slimste? Hij was de. de, de, de, de ja, Goeie vraag. Hij was de slimste doordat hij de sterkste was, eigenlijk. Of andersom. Hmm. Snap je wat ik bedoel of nou, niet? Nou, niet helemaal, maar ik ga nee. er even over nadenken. Nee, de reden de twee voorop. En hij heeft met een heel mooie inspanning... is hij daar naartoe gereden naar Van Aert en naar Bardet. Die reden voorop. Van Aert, veld, wereldkampioen, veldrijden maand geleden... reed nu in deze bagger natuurlijk geweldig. Alleen... Ja, die, al die kilometers, dat gaat hem toch pijn doen in de benen. En Benoot reed er heel goed naartoe. En even later reed hij alleen voorop, met nog een inspanning. En Benoot heeft heel erg aan zijn klimvermogen gewerkt... het vorige jaar, in de Tour en in de Dauphiné. En dat kon je nu zien, want heuvelop... heeft hij zich echt nog meer ontwikkeld dan hij al was. Het is een jongen die al vier jaar prof is. Heel jong is hij begonnen. En de Belgen begonnen al te gillen toen ze hem zagen. Dit is een nieuwe grootheid. En dat is druk voor hem geweest. En vandaag wint hij pas voor het eerst. Dit ja. is een vierde seizoen. Ja. En de Nederlanders, Tom Nubelet, deed natuurlijk ook mee. 21ste. Ja, ja ik weet, dit, dit lijkt mij op een of andere manier geen, N ko geen koers voor hem. N nou, bij deze omstandigheden niet. Nee. Hij kan deze wedstrijd zeer goed aan. Ook die rare grindomstandigheden. Stukken onverhard, 63 kilometer in totaal. Hè, onverhard wegdek in deze wedstrijd. Het is even iets anders. Het is een soort Parijs Roubaix. Alleen dan met kleinere steentjes. Niet van die grote keien. Tom Dumoulin kan dit aan. Die kan goed rijden op Italiaanse wegen. Ook in de heuvels. Maar alles bij elkaar dit. En ook de plek in het seizoen. Denk ik dat hij er even bij gezeten heeft. Dat klopt ook. Anders word je geen 21ste. Hij zat een tijdje in de elitegroep, Maar in de slotfase toen het heel hard ging. Toen heeft hij denk ik wel ingezien dat er niet heel veel in zat vandaag. En is hij gewoon binnen gebold zoals dat heet. Ja. Uh, zes minuten van benoot kwam hij binnen. dus nou ja goed. Uh, Anne van der Breggen die, uh, die deed het heel goed. Die won bij de vrouwen. Uh, in de sneeuw en de regen. Uh, ze er voor een Poolse, geloof ik, die, die, die tweede wedstrijd. Ja, maar die wordt elk jaar tweede, niet even via Doma. Voor het derde jaar op rij wordt ze tweede in deze wedstrijd. Dus die kan deze koers onder alle omstandigheden aan. Longo Borghini derde, en allemaal echt op grote achterstand... van super Anna van der Breggen. De, de, ja, de Superlatieve, schiet, die schieten tekort bij deze vrouw. En wat mij opviel, is in december gaan veldrijden heeft ze een koers, een veldrit in Bokstel gewonnen. Ze was zesde op het NK veldrijden. En vandaag dacht ik, ik snap waarom ze dit gedaan heeft. Dat veldrijden heeft ze dit jaar erbij gepakt... om in deze koers een goede rol te kunnen spelen. En de weergoden waren haar gunstig gezind, want het ging regenen. En het was eigenlijk een heel lange veldrit, ook bij de vrouwen natuurlijk. Ja, nou, ik neem het niet aan dat het alleen voor deze koers is, of wel? Nou, Denk je dat nee, Het is misschien wel een beetje kort door de bocht. Maar het heeft haar vandaag ontegenzeggelijk geholpen... die veldrit die kilometers die ze gemaakt heeft. Want dit was echt stampen door de modder. En dat is heel anders dan op een wegfiets en een heel ander... Ja, ja, een manier ja. Van, uh, van belasting. Ja. Je zit weer vol in het wielerseizoen hè? gelijk, hè? Dat klopt er in één keer heel hard in. Nu gaan we naar Parijs-Nies toe. Dat begint morgen. Gaan we met de NOS vrij intensief volgen op de stream. En een komend weekend gaan we dat live uitzenden op televisie. Hm. Tireno Adriatico gaat intussen beginnen. De klassiekers komen eraan. De shirtjes worden weer uh, herkenbaar langzaam maar zeker. Oh, dat is nu die ploeg, dat is die ploeg, die kleur. Oh, die man mm -hmm. rijdt nu daar. Ja. Dat is allemaal wennen deze weken. Ja. Het ja. is razend interessant. Ja, ja. top. Goed, uh, uh, dankjewel, Joris. We gaan je vaker horen, ongetwijfeld ook bij het uh, Wilrennen. Ik meld nog even dat ik Celsior AZ 0-1 is. Door die goal van Zwartoe, het is dus een eigen doel. PSV tegen Utrecht staat alweer 2-0. Eigen doelpunt van Lewin. En de 2-0 kwam met een omhaal van Luc de Jong. Zometeen, na zeven en meer. Graag tot zo. Oh, hey. Radio 1. De Boekenweek komt eraan